Vijf uur. Het NOS-journaal. Renate Evers. Prins Friso is weg uit Oostenrijk. Oudbestuurder Vestia kreeg miljoenen mee bij vertrek. En animo voor schoolstaking is groot. Prins Frizo is vertrokken uit Oostenrijk. Hij is vanmiddag rond twee uur met een ambulancevliegtuig vertrokken. Zo hebben de politie en het vliegveld van Innsbruck aan de NOS laten weten. Officieel is niet bekend waar het toestel heen gaat, maar aangenomen wordt dat het Londen zal zijn. Waarschijnlijk zal Prins Frizo daar worden opgenomen in een revalidatiekliniek. Londen is de stad waar Prins Frizo de afgelopen jaren met zijn gezin woonde. Via een flight tracker op internet was te zien dat het regeringsvliegtuig KBX, dat de koninklijke familie gebruikt, eerder vandaag van Innsbruck naar Londen is gevlogen. Maar wie er aan boord waren is niet duidelijk. Prins Friso lag na zijn ski-ongeluk van 17 februari in een ziekenhuis in Innsbruck. Afgelopen vrijdag werd bekend dat Friso zwaar hersenletsel heeft opgelopen. Hij ligt in coma en er is twijfel of hij daar ooit nog uitkomt. Zijn revalidatie zal, als hij ontwaakt, in ieder geval maanden en mogelijk zelfs jaren gaan duren.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 Nederland moet volgend jaar maximaal 16 miljard euro extra bezuinigen... als het aan de Europese regels wil voldoen. Oud-bestuurder Erik Staal heeft bij zijn vertrek bij woningcorporatie Vestia... ruim 3,5 miljoen euro meegekregen. Dat heeft minister Spies laten weten na aanleiding van Kamervragen. Volgens de minister ging het niet om een vertrekregeling... maar om afspraken die al in zijn contract stonden om een pensioengat te voorkomen... Spies noemt het bedrag ongepast voor een woningcorporatie. Ook het jaarsalaris van Staal, een half miljoen euro, is volgens de minister ongepast. Staal stapte begin dit jaar op na ophef over de financiële problemen bij Vestia. De opstandelingen in Homs trekken zich terug uit de belegerde wijk Baba Ammer. Ze zeggen dat ze dat doen om de ongeveer 4000 achtergebleven inwoners van de wijk te beschermen. Het Syrische leger voert al dagen een grote aanval uit op de wijk... waar veel tegenstanders van president Assad zich schuilhouden. De opstandelingen die in Baba Amr vechten... zijn waarschijnlijk leden van het Vrije Syrische leger. Dat bestaat grotendeels uit overgelopen regeringssoldaten. Aan de landelijke onderwijsstaking volgende week dinsdag... doen bijna 1400 scholen mee. Dat hebben de onderwijsbonden laten weten. De leraren leggen het werk neer... uit protest tegen de bezuinigingen op het passend onderwijs. Het kabinet wil 300 miljoen euro bezuinigen op leerlingen die extra begeleiding nodig hebben. Volgens de bonden zullen tienduizenden leraren meedoen aan de actie. Staatssecretaris Atsma wil het belastingvoordeel voor oude vervuilende auto's afschaffen. Het gaat om oudere auto's die worden gebruikt voor woon-werkverkeer en veel roet- en fijnstof uitstoten. Hij gaat overleggen met zijn collega Wekers van Financiën. In de buurlanden zijn binnensteden al verboden voor vervuilende auto's. Mede daarom worden er jaarlijks tienduizenden van die auto's in Nederland geïmporteerd.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 De inspectie Verkeer en Waterstaat heeft gefaald in het toezicht op de veiligheid van een vissersschip dat in 2010 zonk bij Terschelling. Bij het ongeluk kwamen de drie bemanningsleden om het leven. Ook de reder heeft de regels overtreden, concludeert de onderzoeksraad voor veiligheid. De schelpenzuiger was volgens de raad niet zeewaardig en de schipper was niet bevoegd. Toch had de inspectie het schip wel de benodigde papieren gegeven.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 De faunabescherming vindt dat de kiwietpopulatie beter beschermd moet worden. De natuurklump vindt het beperken van de zoekperiode en het maximum aan het aantal geraapte eieren onvoldoende. Maar de Raad van State is het daar niet mee eens. Het weer vanavond en vannacht bewolkt. Er kan mist of nevel ontstaan. Minima vannacht tussen 3 en 7 graden. Morgen af en toe zon, blijft droog en het wordt 10 tot 14 graden. Ook zaterdag is het nog vrij zacht met een graad of 13. Daarna wordt het wisselvallig en geleidelijk wat frisser. ANDB verkeersinformatie De meeste files staan op de wegen rond Amsterdam en Utrecht. Het enige opvallende is dat de A9, de Gaasperdammerweg... richting Diemen, dicht is tussen Knoopend Holendrecht en Gaasperplas. Is daar een auto gekanteld en de weg is voorlopig dicht... voor technisch onderzoek. Verkeer richting Amersfoort kan het beste omrijden via Amsterdam... via de ringweg A10. Maar het is daar inmiddels wel extra druk op de A10 Zuid naar Amersfoort. Er staan tussen Sloten en het Amstel Business Park 7 kilometer. Het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso en Tim Overdiep. Vijf over vijf, goedemiddag. Den Haag gaat nu aan de slag om het nationale huishoudboekje op orde te krijgen. Brussel kijkt mee over de schouders van dat altijd zo keurige Nederland. Ja, want er moet flink extra bezuinigd worden dat bedrag kan oplopen tot 16 miljard euro. Dat zou zo'n 9 miljard euro extra zijn dan tot nu toe gedacht. Tenminste, als Nederland zich aan die Europese afspraken houdt. Verslaggever Marcel Bril in Den Haag. Marcel, want als er niks gebeurt, dan is het tekort eh, 4,5 procent in 2013? Dat klopt, inderdaad. Als er geen extra maatregelen genomen worden, dan is dat het resultaat. Ja, dat is 1,5 procent meer dan van Europa mag, hè. En daar is het probleem. Om naar die 3% te gaan moet er 9 miljard bezuinigd worden, sowieso. Maar dat bedrag kan dus oplopen omdat maatregelen extra geld kunnen kosten. Ik noem daar even een voorbeeld van, om dat wat te verduidelijken. Als je bijvoorbeeld ambtenaren ontslaat, dan bespaar je daar natuurlijk op vanwege salariskosten die je niet hoeft uit te keren. Maar het gevolg is wel dat die mensen een uitkering krijgen als ze niet direct een nieuwe baan krijgen. En dat ze ook daardoor minder geld uit gaan geven, wat weer niet goed is voor de economie. Nou, dat zorgt voor extra kosten, met als gevolg dat het bedrag dus op kan lopen tot 16%. 10 miljard euro, als je je inderdaad aan die Europese afspraken houdt. Ja, en dan wordt er de hele dag gesproken, moeten we dat doen of niet? Uh, ziet er nou uit dat de meerderheid van de coalitie... aan die 3% wil blijven vasthouden? Ja, nou ja, dat is wel ingewikkeld hoor, hoe dat nou allemaal precies ziet. Uh, je hoort wel geluiden dat mensen van die norm af zouden willen wijken. De PVV heeft daar het minste problemen mee om af te wijken. Omdat ze sowieso Europa niet zo belangrijk vinden, zij zeggen... laten we kijken wat we kunnen doen, wat haalbaar is... en wat te verteren is voor de Nederlandse burger. Dat is veel belangrijker dan die 3%. Het CDA zit daar iets genuanceerder in. Zij streven wel naar die 3%. Maar als er hervormingen op langere termijn worden doorgevoerd... dan hopen ze dat voor 2013 volgend jaar Brussel misschien wel wat soepeler zou zijn. Ja, dan gaan Om... ze een beetje goochelen met de boeken. Precies, en dan kunnen ze ook zien, weet je wat, misschien halen we in 2013 dat getal niet. Maar later, in de toekomst, komt het allemaal in orde. Maar het moeilijkste is het toch wel voor Mark Rutte van de VVD. Zij zien zichzelf echt als de partij uh, die de strengste boekhouder is. Zij uh, streven naar financiële degelijkheid. Dat is nodig. En daarom moet je ook begrotingsdiscipline op kunnen brengen. En daar komt nog iets bij. Uh, Rutte is de laatste tijd erg streng tegen andere landen. Hou je aan de afspraak, is zijn verhaal tot nu toe. Dus ja, dan heb je wel een heel lastig verhaal te vertellen... als je dan zelf niet aan die afspraak zou gaan houden. En laat die strenge boekhouder Rutte nou net in Brussel zijn vandaag... om daar vanavond met de mederegeringsleiders van de Europese Unie... te praten over de economische recessie. En, natuurlijk een beetje pikant, waar ze dat eerder afgesproken over die strenge begrotingsregels gaan ondertekenen. In Brussel, Chris Ostendorf. Chris, hoe zit het met die 3%-norm waar Marcel het over heeft? Is die nou voortaan in beton gegoten? Nou, beton. Dat uh, heeft wat weinig respect. Uh, morgen gaat Rutte die regels in marmer bijtelen, zou ik zo zeggen. Uh, wat bijtelen? Want morgen gaat hij inderdaad ja, bijtelen. Ja, hij gaat dat nieuwe verdrag ondertekenen. Hij is dat nog steeds van plan. En daarmee belooft hij om die begrotingsregels... waar iedereen in Den Haag nu zo van baalt... Uh, en die ze Brusselse regels noemen... dat worden dan uh, regels die in de Nederlandse wetten worden vastgelegd. Dus dan zijn het ook echt Nederlandse regels. Um, maar, maar als je dan echt wil weten, is er nog rek. Hè? Kun je nog iets doen met die 3%... Het is wel zo dat je in moeilijke economische omstandigheden... kan de Europese Commissie tijdelijk wat uitstel geven... om onder die 3%-regel te komen. Het probleem is alleen wel... Nederland heeft al jaren een tekort dat te groot is. Heeft al uitstel gekregen van de Europese Commissie. Met de belofte dat we in 2013 wel onder die 3%-norm komen. Dus op de vraag aan de Europese Commissie... of de commissaris voor Nederland misschien opnieuw een oogje dicht wil knijpen... was vanmiddag het antwoord nee. Luister maar naar de woordvoerder van, van de Eurocommissaris. The Netherlands is a country uh, with a well-established uh, national fiscal framework and a good track record in fiscal discipline. And we trust that the Netherlands will do the necessary in order to comply with the recommendation of the Council, which uh, sets indeed the 3% uh, as the target deficit reduction in 2013. Dat is de woordvoerder van de Europese Commissie die er dus alle vertrouwen in heeft... dat de Nederlandse regering zich echt keurig aan de regels gaat houden. En als dat niet gebeurt, Chris, dan hebben we natuurlijk een strafprocedure in Brussel... die dan in werking treedt. Hoe gaat eens in zijn werk? Nou, wees nog maar niet bang hoor. Zover is het nog lang niet, maar het kan. Uh, Nederland uh, moet aan de Europese Commissie nu een begroting voorleggen... waaruit blijkt dat Nederland braaf zijn huiswerk doet. Hè? Onder die 3% in 2013 komen. Als Nederland dat niet doet en met een andere begroting komt... die niet zo uh, degelijk is, dan zal de Commissie een aangepaste begroting maken... en naar Den Haag sturen met vriendelijk verzoek die dan maar in te voeren en te ondertekenen. Als Nederland dat zou weigeren, dan kan de Europese Commissie een boete opleggen. En dat kan in een theoretisch geval wel 1,2 miljoen miljard euro zijn. Ja, Marcel Bril, dat ziet er dus niet uh, zo lekker uit voor Rutte. Nee, nee, zoals je hoort heeft hij tot nu toe weinig ruimte vanuit Brussel. Uh, met als gevolg dat er echt hele grote problemen liggen waarover gepraat moet gaan worden. Uh, het relatief makkelijk schrappen is namelijk voorbij. Dat is in de vorige periode al gebeurd. Hè, toen de 18 miljard al bezuinigd werd. Dat was voor heel veel mensen niet makkelijk. Maar dat was nog wel bij elkaar te krijgen. En dat is nu veel moeilijker. En dus is de vraag of de partijen vast kunnen houden aan hun principe. Want de PVV wil nauwelijks hervormen en zo min mogelijk snijden in de zorg. Het CDA is geen voorstander van bezuinig op ontwikkelingssamenwerking. En de VVD heeft grote bezwaren, tot nu toe onoverkomelijke problemen... als er wat uh, gebeurt aan die hypotheekrenteaftrek. Maar ja, met deze cijfers worden principes wel heel erg duur. Want ze en, moeten iets, hè? Ja, ze moeten iets. En uh, nou ja, willen ze eruit komen, dan uh, moeten ze misschien die principes aan de kant uh, zetten. Of toch enorm gaan lopen lobbyen in Brussel. Om toch nog een beetje uiteindelijk... Uh, clementie te krijgen daar uh, in Brussel. En in Brussel, Chris, vanavond een uh, diner natuurlijk met al die regeringsleiders. Hoe zit dan Rutte erbij? Hoe doet Nederland het vergeleken met andere Europese landen... als je kijkt naar het te verwachten tekort? Nou ja, Rutte kwam in ieder geval strijdbaar binnen. verschilt zich niet achter Brussel en zegt ik heb die stok van achter de deur van de commissie helemaal niet nodig. Wij willen juist een strenge begroting. Die commissaris die streng moet zijn voor anderen, die heb ik niet nodig om een fatsoenlijke begroting te gaan maken. Maar er wordt wel gepraat over de economische situatie van heel Europa vandaag, vanavond. En dan is er misschien een klein lichtpuntje. Het zou zomaar kunnen zijn dat er hier gepraat wordt over het volgende scenario. Er zijn een aantal landen in Europa die nog relatief makkelijk aan geld kunnen komen op de financiële markten. Nederland. Duitsland, Finland, he, die e landen daarvoor geldt dat. En de vraag is, moet je nou dat soort landen gaan dwingen... heel erg te gaan bezuinigen... of zou je daar misschien toch een heel klein beetje ruimte in kunnen creëren? De Europese Commissie heeft vanmiddag gezegd... nee, er valt niks te onderhandelen. Maar de regeringsleiders hier aan tafel hebben het vanavond wel over de vraag... moet je echt heel streng bezuinigen? Ook in landen die nog wel fatsoenlijk en makkelijker geld kunnen komen. Dus misschien dat daar nog wat uit te peuteren valt. En daarom houden de politici ook alle opties nog een beetje open vanavond. Chris Ossendorf en Marcel Bril hoorden u. En na half zes dan praten wij verder met Jaap van Duin en met Dolf van de Brink. Hierover welke keuzes ze moeten maken. Bezitters van jonge old-timers op de weg opgelet. Als het aan staatssecretaris Atsma van Milieu ligt... is het afgelopen met de belastingvoordeeltjes. Auto's die tussen 25 en 30 jaar oud zijn, denk aan kevers, eentjes, worden volgens hem steeds vaker gebruikt voor dagelijks vervoer. Maar ze hebben geen moderne milieuvoorzieningen zoals roetfilters. In Duitsland en in Frankrijk mogen deze auto's niet meer in de steden komen. En daardoor zijn ze voor Nederlandse eigenaren heel goedkoop. Staatssecretaris Atsma. Ze zitten voor een koopje op eerste rang, omdat die oude auto's, die oude diesels uit Duitsland en Frankrijk... kennelijk daar geen cent meer waard zijn, omdat ze in veel steden niet meer mogen worden gebruikt. Dus het is een makkelijke uitvalsroute naar Nederland. Hier kunnen ze dan worden gebruikt. En ik vind dat, ik ben helemaal niet uit op het pesten van mensen die zo'n auto hebben... maar ik vind dat je dus wel steden moet helpen die zich zorgen maken over de luchtkwaliteit... In hun eigen stad. Maar wat kunt u daar dan aan doen? Nou, dan moet je er dus zorgen dat die auto's niet meer in de binnensteden komen. En dat kun je dus uh, uh, regelen door bijvoorbeeld uh, de steden zelf de bevoegdheid te geven om die auto's te weren. Ja, u gaat daar niet over als Rijk. Waar u wel over gaat, dat is de fiscale behandeling van uh, oude auto's. Want die zijn nu hartstikke goedkoop. U kunt wel zeggen, we vinden dat die fiscale voordeeltjes er maar eens af moeten. Nou ja, dat is uh, iets wat natuurlijk van uh, kamer en kabinet is. Ik zal ook zeker dit punt uh, bij collega Wekers uh, aankaarten. Want omdat... vindt u dat dat moet? Nou ja, het is natuurlijk een beetje dubbel... dat je enerzijds uh, tientallen miljoenen uittrekt... voor het stimuleren van schone auto's... en dat je tegelijkertijd uh, oude auto's... die in het buitenland niet meer gebruikt mogen worden... omdat ze te smerig zijn, omdat ze te veel vervuiling veroorzaken... dat je die hier uh, in Nederland een, een fiscaal uh, duwtje in de rug geeft. Nou, sterker nog, die fiscale duwtjes in de rug zijn net nog uh, wat verstevigd. Nou ja, dus ik vind ook dat je daar ook met, met binnen het kabinet over moet praten. En dat geldt ook in, dat het ook een discussie is in en met de Kamer. Want het gaat er dus niet om dat je de antieke wagens want daar is de regeling eigenlijk voor bedoeld dat je die oldtimers, dat je die buiten wil sluiten. Want daar hecht iedereen aan en dat moet ook kunnen. Dit gaat puur om auto's die niet als tweede wagen of als uh, uh, curiositeit worden gehouden, maar puur voor het vervoer van uh, uh, laat ik zeggen, Jan en Alleman wordt ingezet. En dat is natuurlijk met die fiscale regeling ook nooit de bedoeling geweest. U vindt dus dat die fiscale regeling moet worden afgeschaft? Nou, ik vind dat er argumenten zijn om er heel goed over na te denken of je deze regeling wel moet houden. Maar ik ben er ook van overtuigd dat op het moment dat de steden de ruimte krijgen om deze auto's uit hun eigen gemeente te weren... dat het ook bepaald minder aantrekkelijk zal worden om in zulke grote aantallen naar Nederland deze wagens te laten komen. Maar bent u er nou voor of tegen om die fiscale voordeeltjes af te schaffen? Voor dit type auto's vind ik het raar dat we dit eigenlijk onbedoeld stimuleren. Dus u wil daar vanaf? Ik ga er niet over. Het is uiteindelijk iets wat in een bredere context wordt bekeken. Maar ik vind het onverstandig om deze wagens een fiscaal duwtje in de rug te geven. U wil er vanaf? Eh, we hebben uitgezocht dat, het, dat deze wagen dus op, op, op, zo ongeveer al 2,5 keer zoveel rijden. Dus dan heb ik over de jonge oldtimers. Dan een antieke auto. En dat zegt al heel veel waar ze voor worden gebruikt. Dus ja, het is denk ik een onbedoeld neveneffect. En ja, onbedoelde neveneffect moet je altijd kritisch naar kijken. En als dat ertoe leidt dat het wat herover wordt heroverwogen Dat wordt afgeschaft deze regeling. Ja, dan ben ik de laatste die daar een tranen om laat. Zee maar tegen Wilma Borgman. Hij gaat nu overleggen met zijn collega Wekers van Financiën. Want die gaat over belastingen. Straks meer over de schelpenzuiger Frisia. Die is ruim een jaar geleden vergaan. Volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid is daarbij echt veel fout gegaan. Er waren minder files in februari... is het vergeleken met februari in de voorgaande jaren. Maart is vandaag begonnen, bij Zwaan. Hoe was de dag? Uh, vandaag uh, zien we eigenlijk nog datzelfde beeld... maar uh, dat heeft meer te maken met de voorjaarsvakantie in de regio Noord. 32 files, 100 kilometer bij elkaar. Bij Amsterdam zijn voorlopig nog wel problemen aan de zuidkant van de stad. Want de A9, de Graasportdammerweg richting Diemen... is voorlopig nog dicht bij Knopend Hollandrecht. De wagen gekanteld zijn druk bezig met technisch onderzoek. Nou, dat betekent dat het verkeer richting Amersfoort... moet omrijden via Amsterdam over de ringweg A10. Maar daar is het natuurlijk wel extra druk. Er staat tussen Oostorp en Knoopend Amstel 9 kilometer verder. Dit is het NOS Radio 1-journaal. met Lucella Carrasso en Tim Overdik... Het schip was niet zeewaardig. De reder had het er nooit op uit mogen sturen. En de inspectie die dat moest controleren deed het niet en heeft zeer fors gefaald. Dat zijn de conclusies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Uh, die onderzoeksraad heeft het ongeluk met schelpenzuiger Frisia onderzocht. Het schip kapzeiste in december 2010 in de ijskoude Waddenzee. Er werd uren naar bemanningsleden gezocht. Alle drie hebben ze het niet overleefd. Halling 38, Brandenhares, kanaal 2. Meneer Jouwstra, laten we even teruggaan naar de nacht van maandag op dinsdag 14 december 2010. De Harlinger 38, uh, brandaris, ontstaan die nog. Het was een avond met, met heel slecht weer. Het was een avond met heel veel wind. Het was een hele koude avond. Collega's van de, de schipper die is uitgevaren, ervaren collega's, hebben hem ook gezegd... ik zou dit niet gaan doen. Hij is gaan schelpen zuigen. En uh, uh, daarbij is het schip eigenlijk steeds meer water gaan maken bij het slechte weer, met een aantal voorzieningen die niet werkten. En dat heeft ertoe geleid dat hij op een gegeven moment... een noodsignaal heeft uitgezonden van... ik heb een extra pomp nodig. En, en heel kort daarna een tweede noodsignaal... waar blijft die pomp, want ik ben bang dat het schip zinkt. Kort daarna is het schip daadwerkelijk gezonken... en zijn de drie bemanningsleden om het leven gekomen. Elder Rescue, goeiemorgen, hurricane. Hurricane, een elder rescue. We zijn onderweg naar de 38, die zinkende zuiger over. Nee. U spreekt in uw rapport van een scheepsramp. Ja, drie bemanningsleden zijn om, om het leven gekomen. En, en het is niet alleen dat feit, maar het is ook het feit... dat voorzieningen op het schip veel te weinig waren. Er zijn heel veel technische gebreken geconstateerd bij het betrokken schip. Daarbij kwam... Dat ook het, de, de schipper eigenlijk niet bevoegd was om, om, om uit te varen. Het, er was weinig geoefend op wat te doen in dit soort situaties. En in zijn algemeenheid heeft de reder, die verantwoordelijk is toch voor de, de uitrusting van het schip, de reder heeft nagelaten om structureel na te denken over wat zijn nou de risico's hiervan. Men heeft gedacht, nou, het zal wel goed gaan. En, en heeft soms de maatregelen genomen die door de inspectie... Verkeer in waterstaat werden opgelegd. Maar ook heel vaak zelfs die maatregelen niet genomen. Ja, we horen net van de brandaren. Dat zal bijna niks meer op de zien. Dus dan weet je dat even goed. Ja, voor uw informatie gaat om drie mans. En ze zouden dingies hebben. En wat vindt u van het optreden van de inspectie? Heeft die voldoende gecontroleerd of dat schip goed was? De inspectie heeft een aantal malen gecontroleerd... maar de inspectie heeft nagelaten in te grijpen. De inspectie heeft, eh, om een voorbeeldje te noemen... op een gegeven moment eh, gezegd van de, de schipper die krijgt geen vaarbewijs... en, en de reder heeft dan niets op uitgedaan... en vervolgens zegt de inspectie nou hier heb je dan toch een vaarbewijs... zonder dat er iets veranderd is. Wat dat betreft vind ik dat de Verkeer in Waterstad... in dit opzicht eigenlijk eh, zeer fors gefaald heeft... En wat betekent dat dan? Betekent dat dat er nog meer onveilige schepen rondvaren? Het betekent in ieder geval dat er absoluut geen garantie is dat wat daar gebeurd is niet weer gebeurt. Vandaar ook onze aanbeveling om alle schepen opnieuw te testen en op een scherp toezicht te komen. Om hoeveel schepen gaat dat dan? De betrokken reder heeft, heeft een, uh, meer dan 30 schepen, waarvan er nog één specifiek is uh, ten aanzien van het, het schelpenzuigen, wat iets anders is dan een vissersschip. Maar is dit probleem groter dan deze ene specifieke reden? Uh, de, we hebben het onderzocht ten aanzien van wat, wat hier aan de hand is geweest. Daar baseren wij onze conclusies op, uh, maar er is geen reden om aan te nemen dat in andere soortgelijke gevallen anders gehandeld is. Dat was Tjibbe uh, Juistra, de directeur van de onderzoeksraad. Jeroen Wollars sprak met hem. De Reder, dat is de rouwzand uit Zoutkamp, verwijst in een reactie naar de inspectie. Ze zeggen het was voldoende gecertificeerd, het schip. De inspectie wil niet bij ons reageren, wel schriftelijk. Ze zeggen er zijn fouten gemaakt en in de toekomst gaan we die voorkomen. Daar hebben ze maatregelen voor genomen. Onze verslaggever Jeroen de Jager is deze middag in Amersfoort bij de Syriër Moussana Arya. Die woont al lange tijd in Nederland en hij heeft voortdurend contact met zijn familie en zijn vrienden in de Syrische stad Homs. Hij heeft twijfels bij het laatste nieuws van vandaag dat de opstandelingen zich zouden terugtrekken uit de wijk Baba Ammer. Jeroen, vertel nog eens even waarom denkt Moussana dat? Nou kijk, uh, uh, Moussana die zit hier voortdurend achter Facebook. Heeft 7000 volgers. Als je hier door dit straatje rijdt dan zie je hem daar zitten voor het raam. Uh, de hele dag volgens mij hier uh, Facebook, te Facebooken. En heel veel contacten. En die contacten die schrijven in hun commentaar dat... Uh, Baba Amr nog steeds niet door het uh, Syrisch leger is bezet. Ze zijn wel in de buurt, in een wijk en die heet. Insha'at. Insha'at, hè? En ja. dat is ten noorden van Baba Amr. Ja. Dat is een straat eigenlijk die bezet wordt door het Syrisch leger. Ja. Maar Baba Amr uh, dus nog niet bevrijd, uh, Tim. Of bevrijd, wat zeg ik nou, nog niet bezet nee. door het uh, Syrisch nee. leger. Ja, wat, wat verwacht Mustafa Arja wat er de komende dagen gaat gebeuren in Homs? Ja, dat is dus interessant. Uh, want ja, stel dat het inderdaad uh, lukt, meneer Arja... dat, dat Syrische leger uh, Baba Amr verovert en misschien andere delen van Homs. Wat gaat er dan gebeuren in die stad? Nou, eigenlijk uh, Baba Amor heeft Baba Amr wel een uh, belangrijkste positie in, in Homs. Maar ba Baba Amr is niet uh, uh, uh, hele Homs. De, de hele stad is onder het uh, bezet van de Vrije Syrische leger. Ja, is, Wel, Baba Amr is een belangrijk stuk van... Maar de hele oude stad, Babsba, uh, Babadreeb, Bab Babtutmoor, Bab Geldië, Bayada, Dierbal... zijn allemaal onder het bezet van het Vrije Syrische leger. Ja, met Baba Amr heb je Homs nog niet. We moeten trouwens nog even iets rechtzetten. Want we hebben in een eerder uh, stukje gezegd dat er in Baba Amr waarschijnlijk nog maar 4.000 mensen zijn. Dat zijn er 40.000. Die hele wijk telt normaal 80.000 mensen. Ja. Dus 40.000 mensen zijn daar nu weg. Uh, Homs zelf telt 2 miljoen inwoners. Er zijn 7.000 regeringstroepen in, in Homs. Uh, hoeveel troepen zijn er eigenlijk van dat vrije Syrische leger? Nou, in Homs uh, de stad, denk ik, tegen de 20.000 soldaten. Ja, wel ja. maar met lichte wapens, maar wel... Uh, zij komen niet allemaal uit Homs. Van, uh, uh, ze komen uh, uh, uit alle steden. Ja. Uh, dara, uh, sure maar er zijn 20.000 man die willen vechten? Ja, zeker. zeker. En uh, ik geloof dat... Uh, alle mensen in Hamas willen gewoon vechten voor zijn, uh, gewoon voor zijn leven. Ze, zitten gewoon, uh, ja, ze hebben geen wapens, maar als ze de wapens hebben... ze willen ook vechten voor zijn leven. Ja, en daar komt net nieuws over binnen. Ze hebben geen wapens, zegt u. En wij lezen net van de betrouwbare bron, zegt u dan ook. Ja. Want dat is, welke bron is dat? Of komt het rechtstreeks uit Koeweit zelfs? In ja, Koeweit en, en Saoedi-Arabië, uh, Tim Lucelle, is besloten... dat uh, daar uh, rechtstreeks een financiële steun komt voor niet voor die nationale raten in Parijs, maar voor het vrije Syrische leger. Ja, klopt. Dat, uh, dat is vanmorgen. Dat was een, een besluit van uh, een beslissing van uh, de Tweede Kamer is een koiet. En Saudi-Arabië die is al uh, drie dagen, heeft wel, de koning heeft wel gezegd... dat wij zijn, financieel, wij staan gewoon achter, uh, voor die Syrische mensen. En uh, vandaag was duidelijk dat de financieel uh, support is... alleen ja. maar voor die vrij Syrische leger. Maar dan is de vraag vervolgens, als dat geld er komt... Uh, hoe krijg je die wapens het land binnen? Ja, het is moeilijk, maar het is niet onmogelijk. Ik bedoel, ja, dat gewoon door het grens van Libanon, dat kan makkelijk... Uh, ja, het is moeilijk, maar dat, de mogelijkheden bestaat wel. Ook uh, door die, uh, uh, Jordanië, door uh, Daraa. De grens, ja, grens is gewoon heel groot en niet te controleren door, uh, door Assad-troepen. Nee. En die landen, Jordanië, Libanon, die willen der, denkt u daar aan meewerken om wapens door te laten? Ja, willen of willen niet? Er gewoon heel veel mensen zijn uh, actief... en ze staan achter de Syrische mensen voor zijn vrijheid in Libanon of in, in Jordanië. Misschien in Libanon heb je we wel een kant die staat gewoon met Assad qua, uh, als Hezbollah. Maar de rest van de Libanese mensen ja. die staan gewoon echt uh, achter de Syrische ja. mensen voor zijn vrijheid. Ja, precies. Nou, oké. Okay. Uh, wat ik dus hier uit dit verhaal begrijp, Lucelle en Tim... is toch dat de strijd nog niet gestreden is en dat er nog van alles kan gebeuren. Nog totaal onduidelijk of om de komende dagen eh, eh, mogelijk zal vallen. Nee, wordt er geschud hier. Dat gaat niet gebeuren. Moeilijk, moeilijk allemaal te volgen van zo'n grote ja. afstand. Het nieuws vanmiddag wel vanuit ja, Geneve dat het Rode Kruis... groen licht heeft gekregen om naar Baba Ammer eh, te gaan... en daar mensen te helpen. Of dat ook gaat gebeuren, moeten we natuurlijk zien. Maar dat is het laatste nieuws vanuit Genève over het Rode Kruis. Jeroen de Jager, blijf kijken, blijf checken wat het nieuws is... via de Syriër in Amersfoort, waar jij vanmiddag op zoek bent. Dan gaan we naar Zeeland. De Japanse oester Die is voor velen een delicatesse. Maar voor zwemmers en surfers langs de Brouwersdam is het een plaag. Recreanten in het Grevelingenmeer kampen al jaren met die vlijmscherpe schelpen. Met het zomerseizoen in aantocht is vandaag begonnen met de grote schoonmaak. Hendrik Willem Hofs was daarbij. Hij ging met een van de oestervissers mee. We zijn uh, verzocht om de zwemstranden uh, een gebeurt te geven. Hans Nederse staat aan het roer. Van de Ierseke 40 een blauw schip, een oesterschip met een lopende band erop, Waarbij de oesters binnenkomen en geselecteerd worden. Wat zijn dat, Japanse oesters? Nou, ze zijn eenmaal door ons voorgeslag geïmporteerd na de strenge winter van 1963 en de Oosterschelde. Maar sinds 1987 zijn ze hier ook binnen gedrongen. En hier doen ze het zo goed, de dammen zijn dichtgelegd. Dus het broed kan niet weg. Dus al het broed wordt een oestertje. En zo krijg je de populatie zo sterk. Pieter Nel van der Linde is van de surf- en zeilschool Brouwersdam. Die Japanse oesters een delicatesse, maar ook een ramp volgens mij, hè, voor u? Ja, voor ons uh, surfers natuurlijk wel. Het is een, uh, een vlijmschermen oester... En uh, ja, surfers die komen natuurlijk toch wel eens in het water te vallen. En ze moeten ook het water in. Hoe vaak moet u pleisters plakken in de zomer? Heel vaak, heel vaak, ja. We hebben echt, uh, zeker als er veel mensen op het water zijn, echt tientallen uh, pleisters moeten er geplakt worden. En helaas, en dat is veel erger, zijn er ook veel ergere verwondingen. En goed, die mensen sturen we uiteraard door naar de artsen. Dus je bent heel blij dat ze nu weggehaald worden, of niet? Ja, heel erg blij. Ja, dat is heel belangrijk. Oesters worden binnengehaald met twee netten. En komen dan gelijk op de sorteermachine en de lopende band terecht. Zit er nog wat tussen? Ik val niet tegen. Maar toch wel heel veel lege schelpen, hè? Ja, heel veel lege schelpen. Nou, die zit nog heel wat tussen, hoor. Kijk, wildgroei, dat, dat geeft het resultaat aan deze rommel. Nou ja, die rommel die ruimen we op. En zetten er een groeitje tussen. En dan gaan we er nog een oester van zien te kweken. Er zijn heel veel lege schelpen. En heel veel die of... ...veel te groot zijn voor consumptie. Zijn ze wel lekker? Ze zijn in de Grevelingen een uitmuntende kwaliteit. U heeft vast een restaurantje in de, de surfschool. Ja, hebben ja, we ook, ja, inderdaad. Komen de Japanse oesters op de kaart? Uh, ze stonden niet op de kaart, want voorlopig vonden de mensen... ...de Japanse oesters natuurlijk niet zo prettig. Maar wellicht dat we nu een kaart maken waar ook de Japanse hoester op voorkomt.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 De politiebonden dreigen geen bekeuringen meer uit te schrijven als minister Opstelten niet voor maandag tegemoet komt aan hun cao-eisen. Volgens de grootste bond ACP worden dan alleen buitensporige misstanden nog beboet. Prins Frizo is met een ambulancevliegtuig uit Oostenrijk vertrokken. Waarschijnlijk wordt hij overgevlogen naar een revalidatiecentrum in Londen waar Frizo al jaren met zijn gezin woont. Sinds zijn ski-ongeluk op 17 februari ligt Frizo in coma. Er wordt betwijfeld of hij ooit nog weer bij kennis komt. Oud-topman Staal van woningcorporatie Vestia heeft bij zijn vertrek 3,5 miljoen euro meegekregen. Volgens minister Spies was dit zo in zijn contract geregeld, maar ze vindt het ongepast voor een woningcorporatie. Staal vertrok vanwege de grote financiële problemen bij Vestia. En de onderwijsbonden denken dat er volgende week dinsdag... tienduizenden leraren zullen meedoen aan de onderwijstaking. Bijna 1400 scholen zijn die dag dicht. Het protest is gericht tegen de aangekondigde bezuinigingen... op het passend onderwijs. En tot zover het nieuws van dit moment. Het weer. Hier is Willemijn Hubert. De meteorologische lente is begonnen, maar wel precies zoals de winter geëindigd is. Met veel bewolking dus, nevel en lokaal ook mist... die vandaag maar moeizaam oploste... Maar het was ook zacht, want de maxima lagen vandaag op zo'n 8 graden op de Wadden en ruim 10 in Flevoland. En dat die lente is begonnen betekent nog niet dat we helemaal van de vorst af zijn. Want die zit namelijk nog wel in de verwachting, maar pas volgende week. Want ook de komende dagen verlopen nog bewolkt, zacht en nevelig. En vannacht gaat er plaatselijk weer mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 3 in het noorden en 8 in het zuiden en er staat een zwakke variabele wind. Morgen is er veel bewolking. In het zuidoosten maakt u de meeste kans op zon. Terwijl vooral aan zee in het westen en noorden van ons land de mist mogelijk weer moeizaam op gaat lossen. Het wordt 11 graden. En ook het weekend gaat bewolkt verlopen met af en toe wat regen. Na het weekend zien we de zon weer wat vaker. Maar dan daalt de temperatuur overdag tot een graad of 7 en gaat het s'nachts licht vriezen. ANEB verkeersinformatie Het is een wat minder drukke avondspits door de voorjaarsvakantie in de regio Noord. De meeste files die staan in de, rond Utrecht en in het zuiden. Een paar zaken vallen op. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch is een ongeluk gebeurd. Tussen Zalbommel en Knopend Empel staat 7 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. Dat gebeurde allemaal op de parallelbaan. Op de A9 Amstelveen richting Diemen is al een, een tijd geleden een ongeluk gebeurd. De weg is dicht vanaf knooppunt Holendrecht. Verkeer richting Diemen en Amersfoort moet dus omrijden. Dat kan via Amsterdam over de ringweg A10. Maar het is daar wel extra druk. Op de A10 Zuid richting Amersfoort staat tussen Geuzenveld en knooppunt Amstel 10 kilometer fieden. En de A15 van Rotterdam naar Europoort Dat staat voor de Tunnel 4 kilometer fieden. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht.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 Goedemiddag, vier over half zes is het. U luistert naar het NWS Radio International en wij verwachten op korte termijn een mededeling van de RVT over Prins Frizo. Als die er is, hoort u natuurlijk onmiddellijk meer. 3% of 4,5% begrotingstekort of iets daartussenin. Daar zal de coalitie over discussiëren de komende weken. Wij doen dat ook met Jaap van Duin voormalig topbelegger bij Robeco, buitengewoon hoogleraar... aan de Universiteit van Amsterdam. En daar doseert ook Dolf van der Brink, voormalig lid van de Raad van Bestuur... van ABN AMRO. Goedemiddag, heren. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Van Duin, met u te beginnen. Uh, moet het begrotingstekort onder die 3% blijven? Moet dat het uitgangspunt zijn? Nou ja, 3% is een heel willekeurig getal wat de Europese Unie ooit bedacht heeft. Wat voor sommige landen misschien goed is, maar... Nederland heeft een enorm betaalseland overschot al vele jaren. Uh, dus een onderbesteding in de particuliere sector. En bij ons zou moeiteloos uh, dat tekort uh, wat hoger kunnen zijn... om verdere onderbestedingen te voorkomen. Want wat dus... gebeurt er in Nederland als je zegt... 16 miljard gaat bezuinigen om onder die 3%-grens te blijven? Nou ja, 16 miljard dat is 2,5% van het nationaal inkomen. Als je dat onmiddellijk zou doen... Uh, zouden we een zeer diepe recessie uh, krijgen. En uh, dan zouden we dus ook nog landen hebben om ons heen die ook bezuinigen. Dus ja, dan, dan wordt Europa kapot bezuinigd. Dat kan niet de bedoeling zijn. We zijn er niet voor Europa, maar Europa is er voor ons, zou ik zeggen. Dus u zegt, uh, doe 4,5 procent, maak je daar niet zo druk over? We hebben alle recessies vanaf 1970, we hebben een tekort gehad wat in deze buurt lag. Uh, begin jaren 80 we kwamen we de keurig uit, begin jaren 90, 2000. Dus het is, die, die 3% is geen heilig getal. En 4,5% om van naar 3 te komen, ja, dan zou je de economie verder in de krimp helpen. En dat lijkt me geen goede zaak nu. Nou, meneer Van der Brink, die 3%, is die voor u wel heilig? Nou, zoals de heer Van Duits zegt, is dat geen heilig getal. Ook niet voor mij. Dat is vrij willekeurig bedacht een jaartje of twintig geleden. Voor mij is het eigenlijk een beetje omgekeerd. De schuldquote moeten niet drastisch verder oplopen. En dat gaat hij wel doen. En ik denk dat we enorm op moeten passen dat we, als we niet schuld maken aan. De thinking, zoals we dat overigens na 2009 ook hebben gedaan... die hadden 30 miljard waar waarover nog geen cent van ingevuld is... die was erop gebaseerd dat we de volgende vijf jaar tot en met 2014 10% zouden groeien... Nou, dat zal denk ik nou ja, het best voor de helft worden ingevuld. En als we niet uitkijken, gaan we daar gewoon mee door. We baseren ons naar mijn smaak te veel op toekomstige groei. En ik ben het met de heer Van Duin wel eens dat het omgekeerde natuurlijk ook een gevaar is. Dat je jezelf verder omwacht. Saniert, zoals we overigens in de jaren tachtig ook met succes uiteindelijk hebben gedaan. Maar ja, naar mijn overtuiging leven we in een balanscrisis En we kunnen ons gewoon niet permitteren om die overheidsbalans steeds verder uit het lood te laten slaan. Als er weer een recessie komt in 2015-16, wat zo gebeurt, loopt het risico dat we die schuldkorten naar de negentig zien gaan. En dan hebben we een heel ander probleem. Dus ja... Zo gaat het nou eenmaal. We eisen van de, van de Grieken dat ze zich helemaal kapot bezuinigen. Dat is naar mijn smaak net iets te veel van het goede. Maar wij zijn dan wel de laatste om nu van onszelf te vinden dat dat niet nodig is. En dan wordt er nu gezegd, nou misschien hoeven we het niet te bezuinigen... maar kunnen we beter slim hervormen zonder de koopkracht te schaden. Is dat een eerlijk onderscheid? Is er een hervorming te bedenken die die economie niet schaadt... en die dat tekort wel omlaag brengt? Nou ja, dat denk ik is op termijn... Wel te doen, uh, uh, want dan hervorm je het, het arbeidsproces, uh, de productiviteit van, de, van het proces uh, verbeter je. Maar dat zijn allemaal langere termijn uh, uitkomsten die natuurlijk als het, als het tot verdere groei leidt uh, het probleem inderdaad oplost. Uh, maar dat gaat ons in 2013 uh, niet helpen, ben ja, Meneer Van Duin, aan welke oplossing denkt u? Nou ja, kijk, je moet een beetje behoedzaam opereren natuurlijk. Het is, het is, voor de goede orde het is ook niet makkelijk. In de jaren tachtig hadden we die discussie ook. En toen zeiden mensen: het gaat helemaal fout. Maar ja, met een combinatie van groei, een beetje tekortreductie. Wat hervormingen toen ook, zijn we eruit gekomen. Kijk, zeker is het: gaat vrij lang duren. Het, het is niet zoiets van uh, nu even bezuinigen en ben je eruit. Dus op korte termijn zou extra bezuinigen voor mijn gevoel de zaak verergeren waardoor het zich tegen gaat keren. Dus niet die btw omhoog doen bijvoorbeeld? Nou nee, want dan, dan... Kijk, alle bestedingscategorieën krimpen nu. De overheidsbestedingen, de investeringen, de uitvoer, de consumptie. Dus ja, de overheid moet dat niet extra uh, omlaag drukken... maar wel een plan maken. Hoe komen we eruit op een manier die wat meer groeicapaciteit uh, creëert? Nou, dat denk ik met Dolf Eens. Uh, arbeidsmarkt, de woningmarkt. Dat zijn allemaal dingen die werken nu niet. Dus één ding is zeker. Uh, ja, de komende jaren... wordt Wordt het heel veel gedoe met hoe dan ook, denk ik, een oplopende schuldquote? Die is in Nederland nog niet super hoog. En je moet het natuurlijk in de gaten houden, maar ja, wij zitten nog redelijk comfortabel, vind ik, met 65% nu gaat oplopen. Maar goed, dat was in de jaren 80 ook zo. Dus je moet manoeuvreren op een manier die de economie versterkt, maar in ieder geval niet nu domweg. Extra miljarden gaan we want dan keert zich dat compleet tegen je, denk ik. Nou, meneer Van der Brink, u noemde net uh, de Zuid-Europese landen. Daar grijpen ze vaak nu naar het middel van privatisering. Valt er hier nou nog iets te privatiseren wat de overheid geld oplevert? De Aandeel Schiphol bijvoorbeeld? Nou ja, dat hele privatiseren vind ik een, een enorme schijnoplossing. Want uh, de, de, als het goed is, uh, gaat dat om, om bedrijven die ook nog wat uh, rendement uh, opleveren. ...voor de betreffende overheid. En als dat niet zo is, dan levert de privatisering helemaal niks op. Dus uh, ja, dat, dat, dat zou hoogstens op de hele korte termijn kunnen werken. Als je, uh, ja, als het ware, casht op een hele rendabele investering... Dat, ...dat bijt je dan overigens op de langere termijn, want dat rendement ben je kwijt. Maar het is een lucie te denken, als je ziet hoe lang het ons heeft gekost ...om bepaalde bedrijven te privatiseren, dat doe je ook niet in een jaartje. Dat, daar gaan we vele, vele, vele jaren overheen. Ja, en meneer Van Duin, politiek ligt het moeilijk... Nu in de gedoogconstructie, constructie, een compromis is dan meestal de uitkomst. Zijn compromissen wel eens goed voor de economie geweest? Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk een compromisseconomie, uh, dus altijd een beetje dit en een beetje dat. En wat je nu ziet, het CDA heeft natuurlijk de opening gemaakt nu via Verhagen... door te zeggen we moeten niet dom bezuinigen, maar slim bezuinigen. Nou, dat is een opening wat mij betreft uh, naar die hervormingsagenda die andere partijen voorstaan. En de enige die nu dwars liggen zijn de VVD en, en de PVV, maar... Ja, dat ja, is wat, wel wat, twee tegen één. Sorry? Dat is wel twee tegen één. Ja, maar kijk, je ziet nu toch een soort kentering komen en en uh, als je de getallen ziet, ja, dan zal het denk ik electoraal voor de VVD ook niet handig zijn als je dus zorgt dat de economie nog verder krimpt, uh, werkloosheid die oploopt. Vergeet niet ook de werkgevers inmiddels uh, zijn tegen uh, rustigloos bezuinigen. Uh, vanmiddag op de radio Piet Moerland, de baas van Rabobank, kijkt uit met te veel bezuinigen dus. Ik denk een meerderheid in Nederland. Politiek, zowel als daarbuiten, ja, is, is gekant tegen het, het, het zogenaamde domme bezuinigen wat ons verder in de krimp helpt. Ja. En met meneer Van der Brink, ziet u deze uh, gedoog coalitie eruit komen? Uh, uiteindelijk zullen ze ongetwijfeld uitkomen. De vraag is of ze met een goede oplossing komen. En ik heb daar grote twijfels over. Uh, ja, ik denk dat we toch eraan zullen moeten wennen dat we... Uh, pijn moeten leiden en uh, dat hebben we tot nu toe niet. Die hele crisis van 2009 is door de overheid gefinancierd en uh, daar heeft de gemiddelde burger nog helemaal geen last van gehad. Dus ons welvaartsniveau gaat omlaag, daar moeten we aan wennen. Ik, ja, ik ben er bang voor dat we, uh, ja, om weer uh, uiteindelijk een goede spurt te zijn de tijd te kunnen maken met schone balansen. Dan zullen we, ja, net zoals een bedrijf dat tijdelijk in de problemen zit, uh, even de zaak moeten reageren en dat kost altijd pijn. Er zijn geen oplossingen zonder pijn. De komende weken gaan ze daar in Den Haag over praten. Dank voor het voorschot dat wij erop konden nemen. Jaap van Duin en Dol van den Brink. Hartelijk dank. Graag gedaan. Laten we eens gaan kijken, Lucelle, hoe Geert Wilders dat inschat. De PVV-leider, de gedoogpartner. De kans dat hij er met Rutte en Verhagen uitkomt in het katshuis. acht hij nog steeds 50-50. Wij zijn geen cijferfetichisten van de PVV. Dus uh, wat ons betreft moeten we maar zien uh, of dat allemaal gaat lukken... en hoe ver we komen met elkaar. Uh, het is een enorme opgave. Zeker is nu in ieder geval dat we maandag uh, met elkaar... in het katshuis uh, gaan onderhandelen. Ja, en we zullen moeten zien hoe ver we komen. Ja, u zegt uh, van uh, Brussel, zegt dan wel die min drie, maar... Ik ga me er niet aan houden? Nou, zover ga ik niet. Ik zeg alleen, wij zijn geen cijferfetischisten. Dus ja, die 3% in 2013 of de 0,9% tekort in 2015. Uh, we zullen zien hoe ver we komen, maar wij zijn geen fetischisten. Het moet wel goed zijn voor Nederland, voor de Nederlandse economie, voor de Nederlandse burger. En um, um, ja, ik weet niet of dat lukt, dat zeg ik u heel eerlijk. Volgend jaar moet je wel 12 miljard bezuinigen als je aan die Europese regel wil houden. Nou, dat zijn enorme bedragen, daarom zeg ik ook, uh, we zullen kijken of het lukt. Uh, de inzet voor de PVD. Is ...om eruit te komen met de onderhandelingen. Maar als het niet lukt, dan lukt het niet. Ik heb eerder gezegd, de kans dat het lukt is 50-50. En uh, ja, dat vind ik nog steeds. Bent u nu iets somberder geworden? Nou, laat ik het uh, verstandig zijn en 50-50 uh, houden. Wat moet er nu gebeuren? Nou ja, wat er nu gaat gebeuren is dat wij uh, maandag... Uh, uh, ...met onze secondanten erbij uh, gaan onderhandelen. Ik zal dat zelf doen met Vrouw Agema... En dat we in het katshuis gaan zitten. Ik denk dat dat geen drie weken duurt, maar dat dat veel langer gaat duren. En euh, nou ja, kijken of de drie partijen... Gelukkig heeft iedereen wel de inzet om eruit te komen. Kijken of we tot een uh, vergelijking komen. Ik hoop dat dat lukt, maar zeker is het alleszins. Het kabinet staat op het spel? Nou ja, Het is gewoon een tussenbalans. De heer Rutte heeft dat gisteren wel in de Kamer ontkend. Maar laten we eerlijk zijn, het is gewoon een uh, tussenbalans. Een, uh, eigen... ja, bent u tevreden eigenlijk met het kabinet tot nu toe? Nou, op onderdelen wel, op andere onderdelen niet, maar wij steunen het kabinet en ik hoop ook dat we het kabinet kunnen blijven steunen, want Nederland zit niet te wachten op verkiezingen nu, maar nogmaals niet tegen iedere prijs. Uh, het zal wel moeten en het zal op een manier moeten dat uh, ook de PVV daarmee kan instemmen. Uh, zover is het nog lang niet, dus uh, ja, we gaan echt uh, een paar weken lang, het zullen er meer dan drie worden, een stevig je met elkaar vechten. Krijgt u te weinig, vindt u? Nou, ik wil hier niet als het verongelijkte jongetje uh, staat te praten. We staan voor een enorme opgave, dus laten we maar eerst proberen om dat voor elkaar te krijgen. Ja, in 2015, uh, dat begrotingsevenwicht, moet dat eigenlijk nog wel? In 2015? Nou, het begrotingsevenwicht stond nog niet in de cijfers. en de cijfers stond dat er zou worden gestreefd naar een tekort van 0,9 procent. Uh, dus bijna een procent tekort. En uh, ja, het is inderdaad de vraag of je dat uh, redt en of dat wel nodig is. Moet erbij? Um, nou, wat ik al zei, wij zijn geen cijferfetischisme. Misschien is dat veel te ambitieus. Dat zullen we zien. Ik denk dat het best wel eens te ambitieus zou kunnen zijn. Dus het gaat van tafel. Um, um, ik ga er niet alleen over. We zullen er met z'n drieën over moeten praten. En onderhandelen doe ik uh, niet met u. Ik kan er ook niks aan doen dat u niet bent uitgenodigd. Uh, maar dat gaan we toch echt in dat katshuis doen. En uh, dat worden hele zware weken. Uh, veel meer dan drie is mijn inschatting. En uh, de inzet is om eruit te komen. Maar of het lukt, uh, ik zal het mijn god niet weten. Gedoogpartner Geert Wilders in gesprek met Peter Blok. Straks de Woutertje-Pieterse prijs. De 25e is uitgereikt. De prijs voor het beste kinderboek. Ted van Lieshout heeft hem gewonnen. Ben Zwaan bij de AWB had het een half uur geleden over problemen bij ons zuid Ja, de A9 richting Diemen die is een tijd lang dicht geweest bij Bijl en Meer. Daar kantelde een auto, maar op zich goed nieuws. De rijstroken zijn daar weer vrij, maar dat betekent niet dat alle files daar gelijk weg zijn... Niet op de A9, maar zeker ook niet op de omrijroute, de A10 Zuid richting Amersfoort. Daar is het nu flink druk, 11 kilometer file daar. De A2 richting Den Bosch is ook weer vrijgegeven na een ongeluk bij Knopend Tempel. Er staat nog een lange file achter, 11 kilometer. En de A58 valt op van Breda naar Tilburg. Daar staat bij Gielse 8 kilometer file. Door een wagen met pech is de linkerrijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Lucella Carrasso en Tim Overdik. Ted van Lieshout heeft de Woutertje Pieterse prijs gekregen... voor zijn boek Driedelig Paard. Joris van de Kerkhof bekijkt dit boek met de winnaar... en ook met de oud-jurylid Brechtje Boonstra. In de balie in Amsterdam met Brechtje Boonstra... met Ted van Lieshout en het driedelige paard, het prijswinnende boek... Het verlieshoud komt zo aan het woord. Brechtje Boonstra, eh, die heeft eerder in de jury gezeten, ook van de Wouter de Pieterse prijs. En die heeft de afgelopen winnaars, de afgelopen 25 winnaars, met elkaar vergeleken. Eerst maar eens even dit boek, dit driedelig paard. In de eerste plaats dat het er heel erg mooi uitziet. Echt uh, met prachtig gemaakt. En uh, verder is het een heel oorspronkelijk idee. Uh, vooral ook om aan kinderen uh, te laten zien. Dat je met plaatjes kunt dichten en uh, dat je um, een heleboel brieven achter elkaar kunt schrijven zonder dat je eigenlijk weet aan wie ze zijn en van wie ze komen. Uit de vergelijking die u hebt gemaakt van de afgelopen 25 jaar, de winnaars van de afgelopen 25 jaar, wat blijkt dat dan uit? Nou, er is een aantal jaren achter elkaar denk ik zijn er boeken bekroond uh, uh, Waarvan ik denk dat ze van een iets ander niveau misschien waren. Of een ander idee uitdroegen dan, dan wij uh, ooit wilden. Maar dat heeft niet alleen maar met de prijs te maken. Dat heeft ook te maken met wat er verschijnt. Hè? Welke boeken er op de markt komen. Het driedelige paard is inderdaad een paard in drie delen. Rood, bruin en grijs. Een meisje wil een paard, een slak wint een hardloopwedstrijd... en moeder is de tekening van haar kind spuugzat. Een verslaggever van het bezoek van de koningin krijgt op zijn kop... een jongen vertelt zijn ouders dat hij homo is. Een kabouter wordt vermist, een kind troost oma na de dood van opa... door haar te schrijven en die oma schrijft terug. En nog veel meer, zoals het perensonet, het wasknijpersonnet... het lepeltjessonnet gemaakt. Door u? Deze prijs bestaat 25 jaar. En Tuurlijk had ik hem best eerder... ...willen en kunnen winnen, maar dat is niet gebeurd. En ik vind het ontzettend leuk dat ik nou de 25ste ben. Dat maakt het wel extra. Dat maakt het heel bijzonder, vooral omdat er vandaag ook heel veel oud-winnaars bij elkaar zijn. We gaan straks ook met elkaar eten. En dat, uh, en dat vind ik extra ook, feestelijk. Dat vind ik echt extra feestelijk. En had u het hem niet eerder kunnen geven? Nou, ik, ik, ik heb de eerste vier jaar in de jury gezeten. En ik, ik kan dat nou niet precies terughalen. Maar ik weet niet of Ted toen aan de orde was. Absoluut was ik aan de orde. Je was Je aan de orde. Ik was echt wel aan de orde. Jou, met welk boek? Dat weet ik even niet. <laughs> nou, in ieder geval vandaag aan de orde. Met een, eh, met een prachtig boek. Een driedelig paard. Achterin het boek legt Van Lissert nog even uit hoe sommige dingen werken. Het beeldsonet eh, bijvoorbeeld. Een beeldsonet is een sonnet in beelden. Maar dat kun je ook in woorden uitleggen. De bekendste manier om te rijmen is... ...meloen, citroen, abrikoos, framboos. Maar het kan ook zo. Meloen, abrikoos, citroen, framboos. Maar het kan ook. Meloen, abrikoos, framboos, citroen. Zo is het in woorden en in beelden. Nou ja, dat staat in het boek van Ted van Lieshout. Waarmee de Woutertje Pieterse prijs werd gewonnen. U hoort een verslag van Joris van de Kerkhoff. Premier Rutte's eerste dag tijdens de top in Brussel begon al in mineur... vanwege de sombere cijfers over de staatsfinanciën. Maar het werd nog erger voor hem tijdens een persconferentie vanochtend... na zijn ontmoeting met de voorzitter van het Europees parlement. Rutte werd meteen onder vuur genomen door een journalist uit Polen... over dat veelbesproken meldpunt van de PVV. Ik kom niet op every initiatief van de PVV, dus uh, so op deze initiatief wil ik niet give geven. Het is Dorota van Polish TV Polsat. Ik ben in uw land last week geweest, ik heb daar een paar dagen Een Poolse journalist confronteert premier Rutte bij zijn aankomst in Brussel met wat zij in Nederland heeft gezien en gehoord. Polish cars met Polish registration numbers are being burned and destroyed. Auto's met Poolse nummerborden worden in Nederland in brand gezet. En voor het huis van een Nederlandse europarlementariër die Polen verdedigt is er brand gesticht. The Dutch MEP who started to defend Polish people in Holland had a fire set in front of her house. Uh, all the facts you are just mentioning are new to me so please uh, give me all the facts. Ik ken deze feiten niet, zegt Rutte. Als het waar is, dan moet het worden onderzocht. En nogmaals, het meldpunt is niet het initiatief van de Nederlandse regering. Maar de Poolse laat niet los... Dus u heeft geen mening over het melkpunt. U don't have an opinion about it. The Polish consulate, a Dutch woman, she compared the situation to a situation of the Jewish people before the war. Een dame van het Poolse consulaat in Nederland vergeleek de situatie zelfs met die van de Joden aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. Please. Alsjeblieft, geef mij alle feiten en details, want dit is volledig nieuw voor mij. To me the details. is De voorzitter van het Europees Parlement, Martin Schulz, voegt eraan toe dat er moet worden gestreden tegen vreemdelingenhaat in heel Europa. we moeten fight against such a development of en uh, xenophobia and in all the Meneer Rutte, mag ik nog één ding vragen over die Poolse. Ja, dat is wel. Ja, dat. Is het waar, dat kan het natuurlijk ook niet waar. Zijn, maar dus, ik heb het gehoord, toch? Rutte moet snel door naar zijn volgende afspraak in Brussel. Maar parlementsvoorzitter Schulz neemt er de tijd voor. Weet u iets van die feiten? No, is uh, ik uh, Ik weet niets van die brandstichtingen waar de Poolse journalist het over heeft. Maar wat betreft het PVV-meldpunt, daar wil ik het vanavond... tijdens de top van regeringsleiders wel over hebben. Ik zal de vraag vandaag in de Raad and en ik zal het in de presse van alle andere prime ministers... en heads of states van of de Europese Unie direct... Alle regeringsleiders moeten weten dat Nederland, een van de oprichters van de EU... wordt geregeerd met steun van een partij die zo'n meldpunt lanceert. Eerst of en confront all alle heads of states en with met het feit dat een van de states van de Europese Unie has a party supporting the government creating such a website. Uh, you can't tell to me, and uh, that's what I will raise uh, once more tonight, that uh, you have nothing to do with Mr. Wilders. De voorzitter van het Europees Parlement, Martin Schulz, in gesprek met correspondent Tijn D. En we hebben die feiten nog eens even nagetrokken die Rutte niet zei te kennen. De Nederlandse Europarlementariër voor Wierhuis brand zou zijn gesticht, is CDA'er Ria Omen. Ze wilde geen commentaar geven, maar volgens haar voorlichter is niet zeker of er direct verband bestaat met de ophef over het pvv meldpunt Het wordt uitgezocht, is het commentaar. Het NOS Radio en journal Media Overzicht. Geen foto op de voorpagina van NRC Handelsblad vandaag. De enige versiering is een vet gedrukt getal. Een 9 met 9 nullen. Het bedrag dat volgens het Centraal Planbureau volgend jaar minimaal moet worden bezuinigd. Nederland is niet meer de eisende partij, maar de vragende. Mogen we voor één keertje, en we zullen het nooit meer doen... de strakke Europese regels overtreden? Dat is volgens NRC de vraag die door Nederland zal worden gesteld. Want als de regering echt hard gaat bezuinigen... dan trekt de PVV de stekker uit de gedoogcoalitie. Bij RTL Z konden kijkers vanmiddag live vragen stellen aan deskundigen... over de ramingen van het CPB. Sommige kijkers vroegen zich af of het wel slim is om hard te bezuinigen... midden in een recessie. Nou, econoom Matthijs Bouwman zei puur economisch gezien niet... Maar de politieke component is natuurlijk ook wel economie. Hè? Als wij nu zeggen, weet je wat, die regels gelden voor alle landen in Europa... behalve voor Nederland, ja, dan worden die regels meteen alweer zwakker. Dus dat, dat, en dat maakt de euro op den duur weer zwakker. Dus je moet wel degelijk rekening houden met uh, zo'n soort PR-effect. Uit onderzoek van een vandaag blijkt dat ruim drie kwart van de Nederlanders wel wil bezuinigen op de hypotheekrenteaftrek. Maar op de grootste kostenpost, de zorg, mag van de deelnemers juist niet worden bezuinigd. Alexander Pechtold schrijft op Twitter, tekenend, terwijl hier economie, staatsschuld, werkgelegenheid centraal staan, is Rutte in Brussel om te praten over de... Polen-website. Bericht is meer dan 50 keer geretweet. Vaak met een snijdend commentaar erbij, want zeggen veel twitteraars... Pechtold was toch juist degene die wilde dat Rutte reageerde... omdat de reputatie van Nederland door het meldpunt onder druk zou staan? Omroep Brabant heeft het over een unieke actie vandaag van een makelaar in Breda. Daar betalen huizenkopers vanavond geen kostenkoper. Vanavond is het dus kostenverkoper, zegt de makelaar. Normaal betaalt de koper betaalt 6% overdagsbelasting in de normale markt. Die betaalt notariskosten en financieringskosten. Dus dat scheelt toch zeker een paar duizend euro per huis. Dat geld betaal ik graag, zegt een van de huizenverkopers. Want de huizenmarkt zit helemaal op slot. Als je bijvoorbeeld naar de open huizendag kijkt waar we ook mee hebben gedaan... dan was dat teleurstellend. We hebben eigenlijk de hele dag met verse appeltaart voor niks zitten wachten. Wie zo'n huis met extra korting wil, moet wel naar het speciale vrij opnamecafé komen. Een manier dus om potentiële kopers te verzamelen. Als je niet weet waar de kopers zitten, dan is het inderdaad uh, moeilijk om, uh, om een deal te doen in de huidige markt. Op Twitter gaat het met name over de Apple Store, die zaterdag wordt geopend in Amsterdam. De site iPhoneclub.nl zegt dat het de grootste Apple Store ter wereld is. Volgens het parool is zorgvuldig voor veel opwinning gezorgd... door zoals altijd geen vragen te beantwoorden. De strategie van Apple is bevestigd nooit wat de klanten toch al weten... en maakt er zo echt een hype van. Vandaag was de perspresentatie. En ook vandaag werden de leukste vragen niet beantwoord. Zoals de vraag over de kenmerkende glazen trap... die miljoenen euro's zou hebben gekost. Ik hoorde een that dat het 2,7 miljoen Is dat waar? We kijken echt onze opening op on zaterdag... En het is echt over de stoel, niet zozeer over de stare. Verslaggever Elger van der Wel ving dus bot. Zijn hele reportage is morgen te horen en te zien bij de NOS op 3. Na 6 zijn we terug. Dan mogelijk met meer informatie over Prins Frizo, waar hij heen is gegaan. Tot zo. Mijn moeder was niet een vrouw die ik sprak over dat heerlijke India. Tempelhoe, acht Zo Zometeen om 7 uur. Adriaan van Dis over het geboorteland waar hij niet werd geboren.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 Bel 0800 0828. Dit is Radio 1.